Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie maakt zich zorgen over drugslabs en pillenfabrieken midden in woonwijken. Want dat worden er steeds meer. Criminelen nemen vaker risico's volgens de politie. Wat we zien is dat we vroeger vaak dit soort locaties aantroffen... in garageboxen of in de streetrijden, met name in Brabant en omgeving. We zien het nu naar de rest van het land verplaatsen. Dus het gaat naar het oosten, het gaat naar het noorden, maar we zien het ook in de Randstad. En we zien dat een aantal van die locaties gewoon in woonwijken worden gepositioneerd. Met alle gevolgen van dien voor de buurt. Het afgelopen half jaar kwamen er al tien mensen om door ontploffingen en branden in zo'n lab. Ook raakten vijf mensen gewond. Het eerdere plan om kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis te maken lijkt niet door te gaan. Het nieuwe kabinet wil dat werkende ouders in 2026 weer een hogere bijdrage betalen voor de kinderopvang. Daarmee zou ruim 250 miljoen euro bespaard kunnen worden. De provincie Utrecht wil informatiebijeenkomsten houden over de wolven op de Utrechtse heuvelrug. Volgens RTV Utrecht komt er misschien ook een wolvencommissie die onder meer schapenhouders kan helpen aanvallen van wolven te voorkomen. De laatste tijd waren er meerdere incidenten op een landgoed bij Leusde. Zou een meisje zijn gebeten door een wolf. Een deel van het gebied is daarom nu afgesloten. Het is flink doortrappen voor de ruim 70 kinderen die meedoen aan de Ome Joopstoer. Dat is een fietsvakantie voor kinderen uit Arnhem die al bijna 75 jaar bestaat. Voor de deelnemers is het soms zwaar. Zo moest er gisteren flink geklommen worden en dat met fietsen zonder trapondersteuning. En de kinderen mogen ook geen telefoons meenemen. Ze hebben geen tijd voor de telefoon. Want fietsen, spelletjes doen, eten, activiteiten. Nou, en het uh, is belangrijk dat de kinderen met elkaar in verbinding blijven. Want dat merk ik wel, dat ze contact met elkaar is zo belangrijk voor de toekomst. De kinderen moeten nog tot zaterdag doortrappen, dan eindigt de tour. Het weer, vanavond en vannacht buien, met ook kans op onweer. Morgen eerst regen, later droog. En dan is het een graad of 22. ZFM, verkeersupdate: verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook op de Noord-Hollandse Weeg is de avondspits bijna voorbij. Kleine 10 minuten vertraging nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Batuverdorp. 2 kilometer vielen daardoor bergingswerkzaamheden, dus één rijstrook dicht. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij knooppunt Batuverdorp. 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 vanuit knooppunt De Nieuwmeer naar knooppunt Watergaasmeer Voor knooppunt Koenplein nog 6 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoond op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. I've seen a love I've seen my dues. I've been around. They look me down. It's nothing new. The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 Ik kan me komen opzoeken, ben vanavond wel thuis ah, Als deze tune je heeft geraakt en je luistert door je in je glaasje bubbels zal bruisen Een fles champagne in de koelkast Die staat op jou, op jou te wachten Het is niet dat ik op zoek was naar je Maar hou hem in gedachten hem in En als jij komt, komt vanavond Dan trekken we hem open samen En proosten we op alles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 van free En de band komt Underneath uit out so lost in me free love meant to be mountains high side by side. and you there's none to hide and i keep running, running. Song. Yeah, I belong, and you're so strong. Don't know what's wrong with me, and I keep running, running, running, running right around. And I don't wanna, wanna, wanna, wanna be safe and sound 'cause of these stupid cliches.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 En dat komt dus van een EP die mm, op 26 juli gaat uh, verschijnen. Uh, nu is het tijd voor Iris Jean en het uh, nummer dat heet Got an Idea. Dit is die Sranang man Lijf Ik neem mijn stappen op tijd Dit is niet van jou, nee Dit is van mij Mij Dit is die Sranang man Lijf Ik neem mijn stappen op tijd Dit is niet van jou, nee Dit is van mij De dus Sranang man Lijf oh, Hij is goed onderbouwd Van goede kwaliteit Geen toon die hem breekt en geen mij die hem bijt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 Nee, we stappen op tijd. Nee, nee, nee. Dit is niet van jou, nee, dit is van mij. We stralen een lijf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 Dus stil je zorgen met mij, alles komt op zijn tijd. Door het rood van de zee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 I Fiets ik terug naar huis. Toxic shit. Ze zegt dat ze bij me blijft. Voor je love ben ik off de bitch. Maak dat je eigen wijs, kom naar je toe in mijn eigen tijd. Ik heb te veel op het sufferen, nu die gelukkig al, kijk hoe huppelen. Die sparen op mijn pas moest ik bunkeren, was zo weg. niet die tijd dat je sufferde? Te veel bad vibes als caren in de bands. geef G of McLaren. Jongens, snijdt het geen weerstem, zijn we je stad, maak ik geen breastpan.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 Ik zoek geen rijdt wat die no. zeg dat ze bij me blijft yeah. Heb Ik ben moe, het is alle vijf yeah. Veel af ben ik off de pitch yeah. Ze noemen nu eigen wijs oh. Maakt dat je eigen wijs ik kom naar je toe in mijn eigen tijd yeah. ja. Raak gewend aan de microfoon, ben een microfoon met een filosoof voor deze kino yeah. Is best gek, het voor niet gewoon Het begon als droom, maar gewoon die om -mo. op. Motto, in lief van moed dan brood Lotto, ik pak het toe dan ook Van links naar rechts, maar het is niks geks Want brooski, zo was ik vroeger oh. Zoek alleen maar wat race voor de moeite en tijd die ik steek in dit ben ik hij nu inderdaad Stuur ze deze, laat het in bias rondgaan of zo weer iets van de site. Maar what mijn shirt, shit? Petje bro, dat jackas jackass overprijsd Kom naar je toe om mijn eigen tijd Kom naar je toe als het mij mee zit Je zit weer verstrikt in persoonlijke kwesties Ik ben niet eigenwijs Er is niks voor de tijd als gelogen perfectie Naar de shit die je telkens gooit op mij zo gek voor grotere repressie Want hoe ik beweeg is technisch, leun niet op homies en besties no. Lief me alone met die toxic shit oh. Ik zoek geen rij tot die no. Zeg dat ze bij me blijft, dat ik alles is half 5 Voor je love ben ik off the pitch Ze noemen nu eigen wijs Ma Maakt dat je eigenwijs. wijs Kom naar je toe in mijn eigen tijd Lief me lang met die toxic shit Ik zoek geen wat die. Zeg dat ze bij me blijft schat ik ben moe, alles is half alle Voor je love ben ik off the pitch Ze noemen nu eigen wijs Maakt dat je eigenwijs. wijs Kom naar je toe in mijn eigen tijd